Raymond Seré met het rws Journaal. De gemeente is omgegaan met recente demonstraties in de Schilderswijk. Het spoeddebat begint om half acht s avonds. Het heeft een woordvoerder van de gemeenteraad laten weten. De PVV, groep De Mos en de SP hadden om het spoeddebat gevraagd. De Schilderswijk was de afgelopen week het toneel van drie omstreden protesten. Bij demonstraties van radicale moslims werden anti-Joodse leuzen geroepen... en waren vlaggen van de extremistische islamitische staat te zien. En afgelopen zondag gooiden tegendemonstranten stenen... Naar naar de Mars van de Vrijheid van de organisatie Pro Patria. De op de vlucht geslagen jezidis in Noord-Irak... worden ook geholpen door Koerden uit Syrië. Zo'n 2000 jezidische families die vorige week naar de berg Sinjar waren gevlucht... zitten nu in een vluchtelingenkamp in de Koerdische stad Malikia in Noord-Syrië. De Koerdische strijders hebben een weg voor ons geopend... zei een jezidi tegen persbureau EPI. De Syrische Koerden trokken begin deze maand Irak binnen om er naar schatting 50.000 Jezidis op de berg Sinjar te redden. Die waren daarheen gevlucht om aan de moordpartijen van de islamitische terreurgroep IS te ontkomen. De GGD in Twente waarschuwt voor kinkhoest. Er zijn in de regio nu al 275 meldingen, terwijl dat er over heel vorig jaar 175 waren. De ziekte is zeer besmettelijk en kan voor pasgeboren baby's gevaarlijk zijn. Volgens RTV Oost is ook bij de GGD IJsseland in Zwolle het aantal meldingen van kinkhoest gestegen. Verder zouden er veel kinkhoestgevallen zijn in West-Brabant en in delen van Utrecht. Kinkhoest wordt veroorzaakt door een bacterie. De ziekte is besmettelijk tot 4%. Vier weken nadat het hoest is begonnen. Voor volwassenen is kinkhoest niet gevaarlijk. En dan het weer. Land inwaarts nog een paar buien. Vannacht in het binnenland vrijwel overal droog. Maar aan de kust en rond het IJsselmeer dan weer wat buien. De komende dagen verandert er weinig en de middagtemperatuur blijft zo'n 20 graden. Dit was het... Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yes! is zin in ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Goede goede morgen, luisteraars. Uh, mijn naam namens mijn collega Auko Beuving. Mijn naam is Shaggleduif. Tot 12 uur heerlijke ontspannen jazz... En uh, we beginnen met de zwarte koffie, als u uh, ons dat niet euvelde uit. I'm feeling mighty lonesome, haven't slept a week. I walk the floor and watch the door. shadows from one o'clock till four. Lord, how slow the moments go when all I do is pour. Black coffee En sterk. Geen uh, crème erin, geen suiker erin. Black coffee. Werd gezongen door uh, Madeleine Bell. En uh, ja, natuurlijk uh, een vedette op Harlem uh, Jazz straks. En Auko.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 Oh, hey. oh, hey. hey. hey. hey. hey. hey. We'll Dexter Gordon, je zei uh, Kenny Clark op drums? Uh, Kenny Clark op drums, ja. Bud Powell op piano. Ja, het swingde uh, swing, als een uh, godgies, Dat zeggen ze dan. Ja, absoluut. ja ook uh, door de bassist hoor, want uh, dat valt me dan op. Bassisten die over het algemeen kwart spelen om het, het geheel te ondersteunen. Die maken het geheel, uh, ja, mits er natuurlijk ook een goede uh, drummer achter zit, uh, veel zwingender. En ja. dan is een, kan een pianist ook veel meer uh, schang gaan, zeg maar. Ja. Als je heel moeilijk gaat doen op bas of op brums, dan zwingt uh, het niet meer. Nee, dit is de LP uh, Our Man in Paris. Ja. En daar staat een fantastische uitvoering op van het bekende nummer Night in Tunesië. Dat is hm. een van de mooiste uitvoeringen op een LP terecht is gekomen van uh, Dexter. Oké. Okay. Je had ook nog iets van, van een heel oudje, Doris Day, hè? Ja, Doris Day. Ja, ja, dan denkt iedereen natuurlijk aan al die tranentrekkende films... Ja. en uh, ja, prachtige ja. stem natuurlijk. Ja. Maar ja. zij heeft ook nog een jazz-LP uh, gemaakt, 1962. Ja. De LP is getiteld Duet. Ja.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 En Charlie Haddon en Pat Metteny hebben een cd met elkaar gemaakt. Beyond the Missouri Sky.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 Ja, heerlijk om naar te luisteren. Op de zondagmorgen, uh, met een lekker kopje koffie... We zijn begonnen met Black Coffee... Uh, dankzij het feit dat Madeleine Bell uh, zingt bij uh, Harlem Jazz. Uh, ook uh, Aletta Adams treedt aan, hè, Hugo? Ja, uh, Aletta Adams treedt aan, maar...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 song is a little bit mature for me, I'm only 13. So usually, to emote in this song, like to get emotion, I think of my dog. <laughs> so I'm going to dedicate this song to my dog Hudson. He's a standard poodle, he's really cute. Op die leeftijd. 13 jaar en dan zo'n stem. Dan zo stem. Ja. Inmiddels is het een jaar of twintig. En haar laatste CD heet Little Secret. Ik heb even zitten twijfelen of ik zou draaien. Maar ik, ik vond dit eigenlijk zo bijzonder. Met dat ja. introotje van als ik dit zo'n nummer moet zingen. Ja. En dan moet ik aan mijn hond, uh, dan moet ik de hond, het, hoe heet die hond? Hudson <laughs> afstemmen. Ja. Heel bijzonder. Ik, tussendoor nog eventjes. Uh, ik heb beloofd dat ik voor iemand nog even een beetje reclame zou maken. Die treedt namelijk aankomende dinsdag op in huizen in het André uh, Kuipers priëel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 daba pesos a su amor ilusionada y no estabas esta tarde pichupe vi, vi gente correr y no estabas tú el otoño vi llegar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 Door Martijn Lutmer van Danny Boy. Hoe vond je dat ook al? Ja, ik vond top, top. Ja. Die tempo-wisseling schitterend, vind ik wat. <lacht> Mooi hè. Vroeger in de jaren 50, luisteraars, geen D zonder Doris. En vandaag eh, ook geen D zonder Doris. Uh, Alco. Nee, Doris D, we zijn het al eerder. Een uh, echte jazz-LP uh, 1962. Uh, Zij zingt dan uh, met het trio van André Prévin. En de LP getiteld Duet. Uh, maar one and only love. makes more my...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 of Harlem. Ja. Nou, we veel hem op te noemen eigenlijk, toch? Nou. Voor het volgende uur. Nou, tot straks, luisteraars. Doe. The way we were.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 down anymore.